Volgens demissionair minister De Jonge is de corona-pas echt nodig. Het kabinet maakt morgenavond bij de persconferentie bekend dat de samenleving weer verder open kan. Maar daar staat tegenover dat je wel op veel meer plekken moet aantonen dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Volgens De Jonge is dat nodig omdat anders nog te veel mensen tegelijk ziek worden. En er is nog een reden. Een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een, ja, een heel mooi effect omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn. Een deel van de horecaondernemers is er niet blij mee... Ze zien al dat controleren niet zitten en zijn bang dat mensen wegblijven. Er is weer iemand opgepakt voor de vergisontvoering. Vorige week is in Brussel iemand aangehouden die er iets mee te maken zou hebben. Vorige maand werd een man ontvoerd in Krukius in Noord-Holland. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Een dag na de ontvoering werden zes verdachten opgepakt. Zij zitten nog vast. In een leegstaande boerderij in Dalen in Drenthe is een drugslab ontdekt. De politie nam gisteravond een kijkje naar een tip dat er mensen met witte vaten liepen te slepen... Drie mannen gingen er vandoor en zij zijn nu opgepakt. Strandtent-eigenaren hebben een slechte zomer achter de rug. Door de coronamaatregelen en het tegenvallende weer kwam er niet veel geld binnen. In Callanzoog in Noord-Holland hopen ze dat ze komend jaar gewoon open kunnen blijven om de schade in te halen. Nou, laten we hopen dat we open mogen blijven sowieso. En uh, ja, als het weer ook nog een beetje mee zit, ja, dan, uh, dan gaan we er weer een mooi jaar van maken. En nog één tip, laat je niet gek maken door de weer apps. Kom gewoon lekker langs. Code oranje, code geel, code zwart. Ik weet het allemaal niet. Dus ik denk dat de mensen wat meer avontuurlijker te werk moeten gaan en wat minder op de app moeten kijken. <laughs> dat is mijn boodschap. Het weer. Soms zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 21 vanmiddag. Morgen geregeld zon en warmer, 21 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er liggen voorwerpen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein staat 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Sommigen van jullie herkennen hem waarschijnlijk alleen maar als filmacteur. Maar hij is ook zwaar en het roe is juist bij deze plaats. We hebben het over Eddie Murphy en Party All The Time... aan het begin van de tweede uur Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we in uur twee, het zonnetje begint een klein beetje te schijnen... hier allemaal doen albert Jan? Ja, als je haar maar goed zit, hè? Ja, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. maar dan heb je ook. Oh, daar, eh, volgens mij heeft Vulcano daar een plaats van gemaakt toen de tijd. Als je haar maar goed zit, toch of niet? Ja, dat kan, dat kan. Oké, oké. Goed, tweede uur. Uh, Zandvoort op zaterdag, live vanaf de Tolweg. Uh, wat gaan we tweede uur doen? Nou, de, zo kort na, de, na, na uh, het, het weekend, om het zo maar eens te zeggen... Uh, heeft de gemeente uh, uh, Zandvoort en Haarlem uh, ja, uh, te kennen gegeven... toch erg benieuwd te zijn uh, naar de beleving van de inwoners van Zandvoort... en hoe ze dat ervaren hebben... En dat hebben ze de, gedaan door middel van een aantal enquêtes met het verzoek die in te vullen. Daar staan we even uitgebreid bij stil. Eén uh, over de Grand Prix, uh, één over het onderzoek van het parkeren... en dan nog één van de gemeente Haarlem ook weer over het Formule 1 weekend. Dus wat dat betreft worden de, de inwoners van Zandvoort dus echt wel betrokken... in de beleving van het Formule 1 weekend. En met de, de randverschijnselen die daarnaast ook hebben plaatsgevonden. Goed, uh, dat gaan we sowieso doen. Evenementenagenda, ja, dan gaan de uh, uh, jazz in Zandvoort uh, gaat door, classic concerts gaat, uh, de zaak opgeschort. Maar dit, deze dagen, dit weekend hebben we natuurlijk de museumdagen en daar komen we natuurlijk tijdens de evenementenagenda uitvoerig op terug. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken, dankzij de kapper, naar uh, CFM Zandvoort. Wat heb je nou de hele tijd over die kapper, even ja, voor, nee, ik, voor ik, de luisteraars? Ik ga net een toeschouwer die begint mijn, over mijn haar uh, te, te, te, te, te, te mekkeren. Dus ik denk, ik begin maar even uh, met als je haar maar goed vindt. Dat, dat, dat, dat je naar de kapper moet of ja, dat nee, je nee, dat ik naar de kapper bent geweest. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat elke dat week. is natuurlijk compliment. Ja, het is... ja deze plaats. Daar had ik het over. dat was hem. Hè? Als je haar maar goed zit, uh, plaat van uh, Vulcano, we laten het daarbij. Hier is uh, Mechia, de single van Aparo Salet. Zalgo, vente a tomar algo, trae una canción. por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vamonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Party de... Una een En dan moet hij wel gescheiden, hè? de zon in Standvoort. Wij uh, maken je een lekkere zomerse plaat op de zaterdagmiddag bij CFM. Dit is de nieuwe single van Ed Sheeran die we voor je gaan draaien. It's Shivers. Jiren heeft al uh, heel veel hits gemaakt. En ook dit uh, zal er vast en zeker wel weer eentje worden. Joh, de, de nieuwe single uh, Shivers. Ja, we worden eigenlijk... Nou, ik wou bijna zeggen doodgegooid met, uh, met de enquêtes... over uh, parkeren in Zandvoorts. Maar ook over uh, het afgelopen geweldige Formule 1 weekend. Althans, ik vond het geweldig. Maar ik kan ook aangeven of je het uh, wel of niet uh, geweldig vindt en uh, waarom. Maar het gaat natuurlijk veel breder. Maar goed... Uh... De Breda University of Applied Sciences, BUAS in het kort, doet in opdracht van de gemeente Zandvoort en de organisatie van het Dutch Grand Prix onderzoek naar de impact van het Formule 1 weekend voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Dat stond in de nieuwsbrief die kort na de Formule 1 weekend van de gemeente in de bus viel, maar die viel natuurlijk niet, niet bij iedereen in de bus, want niet iedereen was geabonneerd op die nieuwsbrief. Vandaar dat wij het bericht ook op de app hebben geplaatst. Hoe heeft u de race van het weekend beleefd? Heeft u genoten van het Dutch Grand Prix of juist niet? Laat het voor 20 september aanstaande weten door de enquête in te vullen. Nou, op onze app staat een foto met een QR-code. U kunt de QR-code scannen... en dan komt u op de enquête. En het belang van het invullen van die enquête... is natuurlijk weer belangrijk voor de gemeente... voor wellicht de komende vier jaar. Want we gaan vijf, als ik Jan in Lammers moet geloven... gaan we nog vijf jaar door. Uh, nogmaals, laat het dan voor 20 september weten... en op de, uh, op de app scan de QR-code en vul de enquête in. Als u de enquête invult kunt u kans maken op een waardebon van 25 euro te besteden bij een onderneming in Zandvoort naar keuze. Er zijn in totaal vier waardebonnen te vergeven. Het invullen van de vragenlijst duurt nog geen vijf minuten en uw gegevens zullen uiteraard vertrouwd worden behandeld. Mede namens de gemeente Zandvoort en de organisatie van het Dutch Grand Prix alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Zeker, ga die enquête even invullen. En uh, voor de mensen die de CFM-app uh, nog niet hebben... hij is gratis te downloaden in de Play Store. Of kijk gewoon eventjes op Facebook, want uh, wij hebben hem ook op uh, Facebook uh, gezet. Omdat het uh, belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen die enquête invullen. Dus uh, we hebben op alle kanalen uh, van uh, CFM hebben we de foto met uh, de QR-code geplaatst. En dan kom je via die, die foto plus QR kom je op de enquête. Dus vul hem in voor 20 september. En dan maak je ook nog kans op een mooie waardebond... ter waarde van 25 euro. Op ZFM wordt iedere gouden oude, oude Platina. Ja, de programmeleider vroeg of we weer een gouden oude wilde draaien. Dus bij deze, hè, daar komt hij weer aan. Ik heb ditmaal gekozen voor Petula Clark.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 Can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. downtown. Don't hang around and let your problems surround you our movie shows downtown maybe you know some little places to go to where they never close downtown just listen to the rhythm of a gentle boss and over you'll be dancing with them too before the night is over happy again the lights are much brighter there you Forget all your troubles, forget all your cares, so go down! Robert Sonoria en Somewhere Down the Crazy River. Ja, we hebben het over de onderzoeken van de gemeente. Net al uiteraard over het weekend, het afgelopen weekend... met de Formule 1, hoe we dat vinden. Maar er is een, ook een onderzoek vanuit de gemeente naar het parkeren. Klopt, om de parkeersituatie in Zandvoort te verbeteren... werkt de gemeente aan een nieuw parkeerbeleid. De huidige regelingen, belanghebbendenvergunningen, parkeerapporten... Apparatuur, plaatsvergunningen, bewonersparkeren en tijdelijke zomerregeling... die gaan verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een parkeerregeling... waarbij de vergunninghouders en betalende bezoekers... gebruik maken van dezelfde parkeerplaatsen. Uh, vanaf 19 augustus vielen en vallen er op de deurmat van elke huishouden... een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. De gemeente wil graag weten welke mening inwoners, ondernemers... en andere belanghebbenden hebben over het toekomstig parkeerbeleid in Zandvoort. Hoe wordt bijvoorbeeld gedacht over waar het nieuwe parkeerbeleid moet gaan gelden? In heel Zandvoort, ook in Benveld of in veel kleinere gebieden? Moet het mogelijk worden om met je parkeervergunning overal in Zandvoort te kunnen parkeren? Er kunnen dag- en verblijfstoeristen gestimuleerd worden aan de rand van Zandvoort te parkeren... door hier langere, parkeert lagere parkeertarieven te hanteren. De resultaten worden gebruik gemaakt bij het maken van een nieuw parkeerbeleid. dat vanaf 2022 zou worden uitgerold. Heb jij ook daarmee aan meegedaan? Ja, ik heb hem ingevuld. Ja, ja klopt. Nou en... ja, de zomerregeling was ik niet echt een voorstander van. Ik was zelf op de Valenopweg en ik zie dat de toeristen denken dat ze alsnog daar kunnen staan. En het uh, is allemaal vrij onduidelijk aangegeven. is ook een tijdelijke regeling natuurlijk. Dus dat begrijp ik ook wel weer. Maar het gaf toch heel veel onduidelijkheid. En overdag gewoon een lege van weg. Want uh, de Zandvoorters uh, waren aan het werk. En uh, de toeristen mochten er niet uh, parkeren. Omdat dat alleen voor uh, de Zandvoorters was. Die uh, de auto precies voor de deur willen hebben. En dan nog het liefst zo voor de deur. Dat ze iedere uh, raampje en uh, spiegeltje goed in de gaten kunnen houden vanuit hun raam. Dat is jouw visie. Dat heb je ook uh, kenbaar gemaakt in, in, in je reactie. Hm? Ja, nou dat is hartstikke hm? goed. Ik moet zeggen, ik vond de zomerregeling wel goed. Uh, en waarom? Omdat de zomerregeling... Hè, dus de, ik heb het niet over het voorjaar en het najaar. Want dat heb je gewoon, daar ben ik ook tevreden ben ik wel tevreden over, over die parkeervergunningen uh, houders. Voor drie uur. Dan gewoon een permanente parkeerplek. Maar in de zomer. Ik bedoel, hoeveel toeristen je wel niet ziet zoeken naar een, een, een parkeerplaats en uh, dan uh, her en der in de, in de straten parkeren... en vragen, mag ik hier staan? Nee, mag je niet staan. Dus dat was een beetje onduidelijk allemaal. Maar het was aanmerkelijk, minder dan vorig jaar... is, is mijn beleving door die zomerregeling. Uh, het klinkt misschien gek wat ik zeg, maar als je in de zomer naar Zandvoort gaat... in de zomer, mooi weer, prachtig mooi weer... Uh, dan, dan moet je gewoon 10 euro extra in je broekzak stoppen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat je gewoon moet, op een betaald parkeerplek moet gaan staan. Ja. En uh, dan heb je van dat, ge dat ge gezoek en gedoe... Dat is ook uh, de, de, de, de bedoeling straat. van het nieuwe beleid, uh, ja. Albertjoe. Nou ja, als, als ik het eerste stukje van het artikel van de gemeente lees... Dan hebben ze gezegd van nou we willen naar een nieuw parkeervergunning. Waarbij vergunninghouders en betaalde bezoekers gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplaats. Klopt, klopt. En dat vind ik in de zomer maar, ja. geen, geen gelukkige keuze. Vandaar dat ik voor die zomerregeling ben. En voor het najaar vind ik het prima als je dat wat, wat verruimt. Dus dat heb ik aangegeven in mijn reactie. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat, dat, dat we best wel. Uh, nee, nee, we hebben een hele andere, andere waarneming uh, gehad. Ja. Want ik heb juist uh, dat dit jaar heel veel mensen aan het uh, zoeken waren naar. Uh, mag ik hier, hier nog wel parkeren en dergelijke... waar we normaal toen de zomerregeling er niet was, uh, dat niet hadden. Dus precies andersom dan uh, hoe jij het hebt uh, ervaren. Ook grappig. Maar goed, we blijven wel programma doen, toch? Ja, nou ja, <laughs> nog wel. Uh, <laughs> Oké, okay, tot zover. Nou, we gaan uh, nog een plaatje draaien en dan uh, de evenementen. Dus vul die enquête in. Nou, wat deze lieve plaat allemaal wel niet uh, tussen ons kan doen, uh, Albert-Jan. Ja. In één keer zitten we meer op, een, uh, weer meer op één lijn... Uh, gewoon tijdens het uh, plaatje van uh, chinees. Want uh, ja, het is, dat is mooi hè, dat als je een bepaalde stelling hebt... Blijkt je achteraf helemaal niet zo ver uh, van elkaar uh, af te zitten als dat het leek. Dus uh, bij deze, het komt weer helemaal goed. Ja, ja tussen ons. <laughs> tussen ons en de rest nog, uh, ja. zullen we maar zeggen. Um, ja, vanmorgen was ik bij uh, de opening van de, de Open Monumentendagen op het uh, Raadhuis. En uh, we hebben dit weekend een hele nieuwe burgemeester... Uh, Tijdens deze twee open monumentendagen. Nou, vanmorgen, dus uh, het bloemetje wat uitgereikt werd. En een mooie presentatie van uh, de monumentendagen. En alles uh, wat je kan doen. Door uh, onder meer uh, wethouder Gert Jan Bluis. En uiteraard uh, ook uh, de burgemeester David Malenburg en uh, Ben Sonneveld uh, waren daarbij aanwezig. Jij hebt daar ook nog een uh, bericht over? Ja, ik zet het allemaal nog even op een rijtje. Zoals uh, je terecht zegt, uh, dit weekend, dus de open monumentendagen. Uh, ook in Zandvoort. En tijdens deze twee dagen opent ook Zandvoort de deuren van mooie culturele historische gebouwen. U kunt kijken in bijzondere gebouwen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. Voor beide dagen staan een aantal activiteiten gepland. Het thema dit jaar is Mijn Monument is Jouw Monument. De nadruk ligt daarbij op de beleving en het verhaal achter ieder monument. Het doel van de organisatie is om de belangstelling voor het erfgoed van Nederland bij het publiek te vergroten... De activiteiten zijn steeds vaker gericht op kinderen en jongeren... vooral om de waardering voor monumenten op jonge leeftijd te enthousiasmeren... en om het behoud van het erfgoed in de toekomst veilig te stellen. De werkgroep heeft een wandeling langs alle langs bijzondere monumenten gemaakt... door het oude centrum van Zandvoort. En daarbij zijn een aantal historische monumenten uitgelicht. Ze staan, uh, zo staat het Rijksmonument NS Station Centraal... en ook de markante Raadhuis staat op het programma. In het raadhuis is een pop-up museum gevestigd, zoals velen van u weten... met in een van de ruimtes de geschiedenis van het raadhuis... en de tijdslijn van alle Zandvoortse burgemeesters. Ook is de raadzaal en de kleine B burgemeester- en wethouderkamer... tijdens dit weekend, euh, tijdens dit weekend geopend voor het publiek. Het Zandvoortsmuseum is het startpunt van de wandeling. Daar ontvangt u een boekje met looproute en achtergrondinformatie... En de twee kerken in Zandvoort zijn geopend. De, de sint agatha kerk is een zomerexpositie met schilderijen van Ronald van der Meijen... en beelden van Clementine van Polvliet. Kom uh, genieten van een mooie route door het uh, uh, oude dorp van Zandvoort... vandaag en morgen vanaf 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Wandel langs de verschillende monumenten en breng een bezoek aan het Raadhuis... het NS-station, de kerken en het Zandvoortsmuseum. De entree en, en de activiteiten tijdens de open dagen in Zandvoort zijn gratis... inclusief het infoboekje, mits het begint bij het Zandvoorts Museum. Uh, morgen wordt het niet zo mooi weer, dus het lijkt me een ideale dag... om uh, te genieten uh, van de uh, open monumentdag op morgen dan in Zandvoort. Van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Dan gaan we naar uh, morgen. Er wordt weer gejazzd in Zandvoort, hè? Uh, ja, bij de radio, morgenochtend. Ook, ja, dat klopt, van 10 tot 12. Heel goed. Niet zo bij de handarms. Uh, jazz in Zandvoort. Uh, dat entree bedraagt 15 euro. Het begint om half drie in het Theater De Krocht. Kijk, kijk, kijk ook even op www.jazzinzandvoort... of er nog plaatsen vrij zijn of kaarten te verkrijgen zijn. Wat treedt erop morgenmiddag om half drie? De West Coast Big Band in het place Peter, uh, Peter Herzbolzheimer. Dan gaan we, kijken we even... Oh ja, helaas uh, heeft Tested Concerts uh, het concert uh, ingetrokken... Uh, omwille van de coronaregels. Maar ze hopen dat er toch wat meer duidelijkheid komt... over die anderhalve meter en grotere uh, concerten. En in, in ieder geval melden ze ook nog even... dat de grote productie uh, van dit jaar... Mozart in Zandvoort op zondag 7 november... Uh, namelijk het Oratoriumkoor Heilo onder leiding van Paul Waarts, en begeleid door het Promenade Orkest... Drie schitterende werken van Wolfgang Amadeus ten gehore zullen brengen. Dan brengt men naar het laatste punt. In de Zandvoort Noord wordt dit jaar weer Burendag gevierd. Op zaterdag 25 september op het Vlemingsplein wordt om 11 uur gestart met twee activiteiten. Vrijwilligers bakken wafels voor burendiensten. In de Zandvoort helpen we elkaar veel. Om dit nog meer te stimuleren en de helpers te bedanken worden er wafels gebakken. Wafels voor een burendienst. Voor wie een burendienst doet of gaat doen, zijn er kaartjes. Deze kunnen worden ingevuld. En voor ieder kaartje kun je een verse wafel krijgen op het plein. Zo wordt er een mooie slinger gecreëerd van Zandvoortse burendiensten. Dus op 25 september op het Vlemingsplein... om 11 uur s morgens de start van de burendag van Zandvoort Nieuw-Noord. Of uh, Zandvoort Noord.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 In de agenda draaien we deze van Falco en Rakmi Amadeus. Nou, als je naar Nieuw-Vennep rijdt, hier vandaan vanuit Zandvoort, ...dan rijd je op de weg, Albert-Jan... ...en dan kom je altijd die grote border tegen van de firma Griekspoor. Klopt daar, die Nieuw-Vennep? Maar ook als je naar de tennisvereniging gaat in Zandvoort... ...kom je de naam Griekspoor ook heel vaak tegen. Ja, en, en hoe komt dat? Nou ja, laten we, laten we zeggen in ieder geval... Uh, afgezien van de sponsoring en dergelijke voor de SV Zandvoort... Uh, de tennisvereniging Zandvoort, sorry... Uh, hebben we dus de afgelopen week uh, kunnen genieten... van uh, Talon Griekspoor uh, bij de US Open. Want uh, Talon Griekspoor Timmet, uh, die, wilde wat, die heeft binnenkort weer een tennistoernooi op Greffel... en dat wilde hij, uh, hij wilde dus even trainen op Greffel. En waar kan hij dat beter doen? In Zandvoort ontmoet hij ook weer gelijk... weer een paar uh, oude bekenden. Zoals gezegd, Talon uh, Grieksport Timmer de laatste tijd flink aan de weg. De tennis uh, speelde vorige week op de US Open tegen Novak Djorkovic. De 25-jarige nieuw Fenneper kan door zijn prestaties de top 100 van de wereld ruiken. Dat komt doordat hij een aantal dingen rigoureus heeft aangepakt. Tegen Djorkovic verloor Griekspoor op de US Open kansloos in drie sets. 6-2, 6-3, 6-2. Hij liet me voelen alsof ik voor het eerst op de baan stond, zegt de Noord-Hollander... over de ontmoeting in de tweede ronde... Nog nooit kwam hij zover uh, op een Grand Slam. Ik begin trouwens steeds constanter te worden als Griekspoor. En in dat kader heeft hij ook een nieuwe coach. En die kwam binnen met een geweldige uh, statement van Talon zelf trouwens. Want de nieuwe coach uh, uh, zei uh, dat Tennis de Talon Griekspoor... een schop onder zijn hol zou moeten hebben. Dat is een opmerking van Talon zelf. En waarom? Dat hoort in het nu volgende bijdrage... die onze collega's maken van NHTV. TV. Het zijn drukke weken voor Tellem Griekspoor. De tennisser uit Nieuw-Vennep reikte vorige week tot de tweede ronde van de US Open. En volgende week wacht er ook weer een belangrijke wedstrijd. Tussen alle bedrijven door was hij eventjes in Nederland en stond hij op de baan bij zijn club Zandvoort. Ik uh, moet volgende week Davis Cup spelen in Uruguay op Greffel. En ik, ja, ik moest weer op gravel trainen en nou ja, de mogelijkheid deed zich voor om twee dagen op zand voor te spelen. Ik vind het altijd leuk om hier te komen. Veel bekende gezichten weer te zien, dus altijd leuk om hier weer even te spelen. Een gigantisch contrast dus met vorige week. Toen reikte hij op de US Open voor het eerst tot de tweede ronde op een Grand Slam. Na de overwinning op de Duitser Jan Lennart Stroef wachtte de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Hij is zo goed. Hij is van een ander kaliber. Uh, in mijn ogen uh, de beste tennisser ooit. Uh, dat is niet alleen omdat ik uh, kansloos van hem verloor, maar ik denk wat hij laat zien dat dat uh, buiten is. Uh, hij is zo goed. Hij laat je voelen alsof je voor het eerst op een tennisbaan staat. Griekspoor ruikt door zijn prestaties van de afgelopen tijd de top 100 van de wereldranglijst. Kan het eens verklaar hoe dat komt? Uh, nou ja, ik, denk, uh, ik heb een nieuwe trainer erbij genomen, Raymond Sluiter. Ik heb een nieuwe fysieke trainer erbij genomen, Bas van Bentham. Uh, ik werk daarnaast ook nog met Dennis Schenk. Uh, het team om me heen voelt gewoon heel goed. Uh, ik heb het gevoel dat ik elke week, week in, week uit met de jongens mee kan. Met de, met de, de hoge jongens, uh, waar het voorheen gewoon heel erg up en down was, is het nu gewoon uh, ja, heel constant. Raymond Sluiter staat hem sinds begin dit jaar bij. Iets in Grieksport triggerde de oud-tennisser om hem te gaan begeleiden. Ja, ik vond daar een speler die, uh, ja, die al hartstikke uh, uh, goed aan het werk was. Die echt uh, richting de top 100 wil. Die echt wil leven als een professional. Maar die dat wel moeilijk vindt. Hij nou, moest eigenlijk gewoon een schop onder zijn kont hebben. Nou ja, dat waren echt letterlijk, waren letterlijk zijn eigen woorden. Ja, zeker. Dat is ook uh, waar ik Raymond eigenlijk voor heb gehaald. Niet per se voor die schop onder mijn kont. Maar wel om iemand uh, die elke dag bij me is. En elke dag voor mij is... Uh, ik had daar moeite mee. Mijn andere trainer woont op Mallorca. Dus die was niet altijd in Nederland. En de dagen dat hij er niet was, ja, had ik daar gewoon soms moeite mee. Weet je, spelers zoeken natuurlijk naar datgene wat ze nodig hebben. Maar ze zoeken ook wel toch graag naar datgene wat ze lekker vinden ja En over het algemeen vindt iemand een schop onder zijn hol niet zo, niet zo lekker. Dus het feit dat hij daarmee aankwam zetten, van ik, ik moet sowieso iemand hebben die mij ook in de weken dat Dennis er niet bij is scherp houdt. Ja, had ik wel meteen zoiets van, hé, hey, weet je wel, jij bent bezig met jezelf verbeteren en je bent niet bang om te zeggen waar, waar je pijnpunten liggen. Dat gaat nu veel beter. Je wordt ook volwassen. Het besef komt. Uh, je bent 25. Je weet, het is je werk uiteindelijk. Je moet er gewoon uh, elke dag alles uithalen. En uh, zeker als je de top 50 wilt halen. Een uh, mooi uh, succesverhaal voor uh, de tennisclub uh, hier in uh, Zandvoort, Waar heel veel, uh, ja, zeg maar uh, toch uh, hele goede spelers uh, vandaan komen ook en uh, ook nog steeds uh, te vinden zijn. Uh, Albert Jan, mogen trots op zijn. Ja, klopt, hartstikke goed. En uh, nou ja, de, de, de, in de competitie hebben ze wel een valse start gemaakt, maar goed, ze zijn twee keer toe achter elkaar. Nee, we hebben het over het, het, het, het gemengde team van S.V. Zandvoort, landskampioen geworden. Dat is ook, ook iets wat je niet moet vergeten. Dus uh, wat dat betreft. De, uh, uh, alle, ja, uh, geweldig. Uh, dus goed. Ze maken zich weer op voor een nieuw, uh, nieuw seizoen Ze zijn bezig. De start was niet altijd best. Maar ja, ze brengen toch af en toe een uh, grote namen voort. Waar ook, ook voor de dames. Hè. Ook voor de, dus zowel voor de dames als de heren. Waar komt u vandaan? Uit Zandvoort. Dus, ja, geweldig. Nou, kijk. Kijk, ah, goed. kijk, helemaal goed. Uh, zodanig gaan we, gaan we racen, gaan we sprinten. Albert-Jan doen we het drie keer per jaar hè, met de <laughs> Formule 1. Ja, ja wij niet, ja. maar... Uh, de die associatie was wel leuk. Ja. Nee, Inderdaad, uh, half vijf uh, gaan we, is de sprintrace... en dat, uh, daar wordt bepaald wie er morgen op het pool, uh, van start gaat... tijdens de race, die wellicht om... Nou, dat moet ik nog even kijken. Om vier uur gaat beginnen, morgen, of drie uur? Nou, zal ik uh, volgens kijken? mij drie uur. Ik, ik kijk het nog even na... Even na. Maar in ieder geval half vijf, dan hebben we de sprintrace voor de race van morgen. De winnaar vandaag is wel spannend. Die krijgt drie punten bijgeschreven. En stel dat Louis is en die krijgt drie punten, dan staat hij gelijk met Max. Dus voor de dag dat moeten we niet morgen. hebben. morgen. Maar goed, voorlopig uh, tijdens die sprintrace start, uh, valt er die Bottas volgens mij op pole. ja, die, gaat, die wordt teruggezet. Die start uh, morgen vanuit de pits, omdat de, de nodige aanpassingen aan zijn auto hebben plaatsgevonden. Maar laten we niet alle de dingen vooruitlopen. Half vijf is het zover, uiteraard. Dus voor zover wij dat toch kunnen doen, zullen we dat ook voor u volgen in het derde uur. Dankjewel Albert-Jan. Davine Michel, over het, ja, we hebben het over de race. En vorig weekend de Dutch GP hier op Zandvoort. En natuurlijk het geweldige Wilhelmers van Davina Michel. Wat ze aan het begin van de race zong. En uiteraard ook bij de huldiging van Max Verstappen. Toen hij op het podium als nummer 1 stond. Ook toen klonk het Wilhelmers vanaf het circuit hier in Zandvoort. En diezelfde Davina Michel die heeft nu weer een nieuwe hit. Samen met uh, Armin van Buren, hier is de nieuwe single Hold On. Is de nieuwe single van Davina Michel... tezamen met Armin van Buren En al dan gevolgd door Fireworks, de Purple Disco Machine. Ja, we gaan alweer op naar het nieuws en weer van vier uur. En daarna uiteraard de Pit Report. We gaan sprinten, Albert-Jan. Niet wij, maar de heren daar nee. op Monza. Heb je vanmorgen nog even naar de vrije training gekeken? Een uh, klein stukje heb je, gezien. Hebben die zware crash nog gezien van Carlos Sainz? Ja, ja, ja, ja. ja. Kan ja. hij uh, nog uh, meedoen? Dat is de vraag. Ik weet het niet. Dat, uh, dat, uh, dat zullen we straks wel, uh, wel zien. Want om half vijf is het dan zover, uh, luisteraars. Want dan is het tijd voor de sprintrace. Uh, met op de derde plek uh, Max 2 uh, Lewis Hamilton en op uh, Paul uh, Valtteri Bottas. En uh, daar wordt de startopstelling voor morgen uh, uh, bepaald. Uh, en de winnaar krijgt drie punten. Dus als Lewis zou winnen die sprintrace, dan staat hij gelijk met Max. En dan kunnen ze morgen weer, als het ware, van voren af aan beginnen. Uh, wij houden dat voor u in de gaten. En daarnaast hebben we natuurlijk in het komende uur ook nog Pit Report om kwart over vier. Want de stoelendans is in volle gang. Ja, ja. steeds. nog steeds nog steeds over, hè? Ja, bij uh, Alfa Romeo, ja. En wordt het of wordt het niet? Ja, dat ja, is ja, ja. de question. <laughs> Heeft goed. hij geld of niet, hè? Dat is de vraag. Da, daar komt het uiteindelijk op, niet. Dus, nou ja, we wachten het af, uh, albert Jans, Zo meteen uh, in het volgende uur gaan we er gewoon lekker verder over babbelen. Maar er is nog even een klein stukje van deze plaats... It is Mr. Big Stuff. Yeah. Mr. Big Stuff. Who do you think you are? Mr. Big Stuff. You're never gonna get my love. girls cry When they try to keep you happy They just try to keep